Welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profeetie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Um, Eens gekozen blijft gekozen, titel van deze aflevering. Ja. Dat is een mooie kiezel. <laughs> jij, jij hebt het bedacht. Ja, <laughs> oh, dat heb allemaal weer. Altijd krijg ik de schuld. Ja. Nou, het is natuurlijk gaat het over de uitverkiezing van Israël. Ja. Toen ik leraar was moest er natuurlijk een klasseleerling gekozen worden. Met een klas waar ik mentor of klasseleraar van was. Ja. En uh, stemmingen moesten dan en de hele les moest ermee gevuld worden. hadden zij het weer gewonnen. Ja. Maar voor die tijd koos de leraar zelf een klasseleerling. He, Kees, jij bent mijn klassenleerling, Jij bent de klassevertegenwoordiger. Ja. Dat gaf natuurlijk soms wel eens problemen. Soms hadden de kinderen een hekel aan de leraar. En uh, nou ja, tegenwoordig dan vliegen, vliegen de borstenwissers en de krijtjes langs zijn hoofd. Ja. Maar uh, vroeger dorsten ze het niet. Dan reageerden ze de haat tegen de leraar af op die klasseleerling op het schoolplein. Mm -hmm. en, en zo ging dat. En, en zo gaat dat nu ook met Israël. Ze hebben een hekel aan de leraar, de leraar met een hoofdletter, de God. Ja. En dat reageren ze af op de klasseleerling, God de, de, klasse. de, klasse, de van Israël. Ja. Dat is het antisemitisme. Ja. Nou, die klasseleerling moest allerlei karwijkjes opknappen. En daar hebben we de vorige keer, zijn we er eigenlijk mee geëindigd. Eh, ze waren Gods getuigen. Er staat in Jezaja, Israël is getuige van God, het bestaan mm -hmm. van Israël. is ook nog een getuige ervan dat, eh, dat God het is. De God van Abraham, Isaac en Israël, dat is de God van hemel en aarde. Ze moesten Gods woord bewaren. Toen ze. Ze moesten de Messias voortbrengen en gaan nog steeds de Messias voortbrengen, want de verlosser zal uit Sion komen. Nog iets, ze zijn het zwaard van de Messias. Ze moeten de oordelen van God uitvoeren. Dat deden ze al onder Jozua. Ja. En dat gaat nu ook gebeuren. Mm -hmm. En zo werkt dat. En er staat heel duidelijk in Jeremia 33, en dat is de tekst waar het nu over gaat, over die verkiezing. Vers 23, Jeremia 33, vers 23. Het woord van de Heerde kwam tot Jeremia. Dat moeten ze, veel mensen en veel evangelische christenen, pinkste christenen, moeten dat eens goed lezen. Het woord kwam tot Jeremia. Nergens staat dat het woord uit de mens voortkomt. Het borrelt op in mijn ziel en zo spreekt de heren. En dat ga je in de eindtijd steeds meer horen. Valse profeten zullen er steeds meer komen. Maar is het niet zo dat de Heilige Geest jou een woord kan geven? Ja, dat kan. Maar dan is het toch... Het woord des Heren komt Kwam dan... tot mij. En komt tot hem. Dat, en, en dat is zeer gevoelig. En moet zeer krass getoetst worden. Ja. En wat bedoel je met toetsen? Zeg je? Wat bedoel je met toetsen? Dat zou de raad van oudste, alderlingen van de gemeente moeten doen. Mm -hmm. En die moeten daar biddend uh, zich over buigen. Ja, dus als iemand spreekt en zegt van dit is van de Heer, dan moet je dat gewoon altijd toetsen? Dan moet het altijd getoetst worden, dat is uh, geen twijfel aan. Het, het woord van God komt altijd Tot. van boven. Ja. Dus je hebt tegenwoordig profetenscholen, daar moet je, je moet je leren om, om een profetie uit te spreken. Sorry dat ik het zeg, maar het is vaak dikke duimen gedoe. Mm -hmm. Het is uitermate gevaarlijk. Maar zijn er dan geen profeten van God meer? Jawel, die zijn er zeker nog. <coughs> maar die roepen niet hard, ik ben een profeet van God. Zodra iemand hard roept, ik ben een profeet... Dan moet je je afvragen of dat, dat zo is. Eh, dan is iets wat je vergeet. <laughs> ja. Nee, dat is je eh, eigen benoemde profeten. Kijk, Daniel, het woord van God kwam tot hem. Maar hij moest drie weken wachten voordat zijn gebed om een woord van God beantwoord werd. Ja, daar zijn ja, wel meer weken. voorbeelden van. Zelfs uh, Jeremia werd gevraagd uh, toen ze in, uh, naar ballingschap gingen. Uh, Jeremia, bid voor ons. Moeten we nou naar Egypte gaan, ja of nee? Ja. En uh, bid nou voor ons. God zal bidden. Maar hij moest tien dagen wachten voor het antwoord van de hier mm -hmm. Ja. Dat eist een zeer subtiele en zeer zorgvuldige omgang met de Heer. Mm -hmm. En er is nog wat. Het uitleggen van het woord van God, en dan kijk ik in die spiegel. Dat eist net zoveel de kracht en de hulp en de leiding van de Heilige Geest als het uitspreken van het woord van God. Ja. Want daar kun je ook alle kanten mee op. Dat is ook zo ongelooflijk. Uh, dat, Gevoelig ligt dat het blijkt wel dat er uh, heel veel meningen zijn over allerlei thema's. Ook dat, ja, ook dat. Ja. En dan uh, moeten we de criteria van de Bijbel moeten we dan, uh, pakken. Als het woord uitkomt, dan kan het zijn dat het van God is. Ja. En dan moet ja. je er ook voorzichtig mee zijn. Uh, voorlopig, ja, ik moet zeggen, ik uh, ben er erg voorzichtig mee. Ik hou me alleen maar aan het geschreven woord van God. Mm -hmm. En dan zit je het meest zuiver. Nou, dat van de eerste zin, het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Je leest het door de alle profeten heen, het woord kwam tot Jeremia. Ja, precies. Dat, ja. Het, het werd niet spontaan, ik ga nog eens even het woord van de Heer brengen. Nee. Nou, wat, wat gaat dat woord zeggen? Heb je niet gemerkt wat dit volk spreekt? De twee geslachten die de Heer verkoren heeft, heeft hij verworpen. Waar zou de Heer het over hebben? De twee geslachten, die de heren, dat was natuurlijk het één, tienstammenrijk, mm -hmm. en het Joodse, tweestammenrijk. Ja. Die de heren, allebei zijn ze nog verkoren. Dat zien we hier ook. Uit, die de Heeren verkoren heeft, heeft hij verworpen. Wie zou dat zeggen? Wat zijn dat? En wat zeggen die mensen dan? En mijn volk verachten zij, alsof het in hun ogen geen volk meer is. Dat is een heel... Heel erg merkwaardig is dat, dat uh, dit zo gezegd wordt. Er zijn, nou ja, laat ik maar een psalmen ervan noemen. Dat is heel erg belangrijk. Psalm 129. Psalm 129, die geeft hier duidelijkheid over. Psalm 129, vers 5. Beschaamd zullen worden en terugdijnzen... Allen die Sion haten. Hé, hey, je hebt Sionisten en je hebt anti-Sionisten. Ja, anti Ja, En een heleboel. Wij zijn geen antisemieten, zeggen ze. Wij zijn anti-Sionisten. Ja. Nou, dan staat het hier wat ermee gebeurt. Ja. Beschaamd zullen worden en terugdijden ze. Allen die Sion haten. Allen die anti-Sionistische kerken. Ja. Al die anti-Sionistische groepen. Al die mensen van... Uh, de BDS, van, uh, het boycotten mm -hmm. van Israël, schaamd zullen worden. Wat, wat, wat krijgen ze dan uh, voor straf? Zij zullen zijn als gras op de daken dat verdort, eer men het uittrekt. Mm -hmm. Met andere woorden, ik zeg, eens, eens <coughs> als er een bloeiende gemeenschap is, en ze stellen zich antisionistisch tegen Israël op, Zullen ze zijn als gras op de daken, zullen verdorren. Leegloop van de kerken, hoor je het? Dat is, de leegloop... is dat de reden dat uh, de traditionele kerken. Dat is de kerken... reden dat ze de wortels van het geloof. en, en, en dat ze, ze losgeraakt zijn van de edele olijf. Ja, hm. dat is heel duidelijk als je antisionist bent. Ja. Dan raak eh, je los van Israël en laak, raak je los van de edele olijf. En dus mis je de olie? En dan mis je niet alleen de olie. Maar wat gebeurt er dan? Eh, als eh, hier nu in het voorjaar worden de, de wilden geknot. Ja. En dan liggen die takken. Ja. Maar die bloeien nog soms, soms maanden verder. Als mm -hmm. ze bij een sloot, in de buurt van een sloot liggen. Zo blijven ze nog maanden nog bestaan. Maar ze zijn uiteindelijk dood. Gij hebt de naam dat gij leeft, en dat is maar de, gij zij dood. Dat. dat is de Laodicea mm -hmm. en dat is Sardes de kerk. Ja. En dat is verschrikkelijk erg. En dus het lijkt erop dat dat dat. Ze het lijkt leeft. er nog op leven. Maar het is eigenlijk Net, net als die takken die ja. naast de wilgenboom liggen. Ja. En dat is uh, verschrikkelijke dingen. Ook Psalm 28 spreekt hier tegen. Spreekt hierover. Psalm 28. Die zegt dat precies hetzelfde, maar dan uiteraard in andere woorden. Oh. Psalm 28, en ik zie hier vers 5. Omdat zij niet letten op de daden van de Heere, nog op het werk van zijn handen, zal hij hen afbreken en het niet opbouwen. Mm -hmm. En Jezaja 5, vers 12, zegt precies hetzelfde. Maar toch iets anders, dus daarom moet ik het lezen. Isaiah 5, vers 12. Oh, gaat niet best. Isaiah 5, vers 12. Op het doen van de Heer op zijn daden, letten zij niet... en het werk van zijn handen zien zij niet. <tie> daarom gaat mijn volk in ballingschap. Letten wij op de daden des heren. Hmm. Zien wij de hand des heren van de terugkeer van het Joodse volk? Zien wij uh, op uh, de hand van de heren in Gods bescherming over Israël? Hmm. En God zegen over dat land. Hmm. En omdat er niet op gelet wordt... en omdat daar niet over gepreekt wordt... omdat het profetische woord gewoon op de achtergrond wordt gezet omdat ze zeggen, nou, we moeten die vent niet voor een seminar. Ik geef geen seminars meer, dus ik ben het niet. We nee. <laughs> moeten die vent niet voor een Israëls seminar. Maar uh, dat geeft te veel verdeeldheid. Omdat ze geen enkele aandacht geven aan, aan, aan de, de eindtijdgebeurtenissen. Worden ze afgebroken. Omdat het ja. profetische woord geen aandacht meer heeft. Ja. En, en het volk Israël stond hier in Isaiah 5. Daarom... ...gaat mijn volk in ballingschap, omdat ze niet letten op. Je maar zei, ook, ja. dat geldt ook persoonlijk. Tuurlijk. Want de hand van de Heer is, is op je werk, mm -hmm. op je gezin... Ja. ...of op je, op je vrouw en je kinderen. Dat, en, en je let daar niet op. Vergeet niet één van zijn weldaden, zegt de psalm. Ja. Loof de Heer in mijn ziel, en, uh, met, met, met alles wat in je is... En vergeet niet één van zijn weldaden. Ja. Omdat we zo gauw vergeten, laken we los, wat Israël betreft, van de edele olijf. Laken we los van het geloof en los van onze band met de Heer. Ja, Wat jij dus zegt eigenlijk, um, dat als wij loslaten van de edele olijf, dan gaan de kerken leeglopen. en Dat hebben we gezien, he? de, ja, ja, de, ja. de kerken worden verkocht, de uh, traditionele kerk houdt op bijna te bestaan. Maar het tegendeel is het natuurlijk ook waar, dat als men weer terugkeert naar de Elo Lijf, dan kunnen de kerken ook weer volgen. Rennen. Toch? Rennen. Rennen terug. Ja, ja. maar dat, uh, dat komt in de allerlaatste uitzending, Je moet ja. het nog nog voor het eind ook bewaren. Nee, precies, maar het uh, statement is van de, dat het loslaten betekent dus lege kerken, maar teruggaan naar de Elo Lijf betekent volle kerken. Dan niet alleen numeriek. Maar ook in geestelijke kwaliteit. Nee, dat is duidelijk. Ja. Dat is heel erg ja. belangrijk. We gaan even verder met de tekst, want we zijn nog lang niet klaar. Nee. Um, hebt gij gemerkt wat dit volk spreekt? Die twee geslachten, die de Heer verkoren heeft, heeft hij verworpen. En mijn volk verachten zij. En dat heb je nu ook. Israël wordt gewoon veracht. Mm -hmm. Mijn volk verachten zij. Let maar eens op bijvoorbeeld. Uh, op Zachariah 8. Dat is ook weer een tekst die erover gaat. Zachariah 8. En dan vers 13. Daar zegt de Heer. Zoals jullie, Israël. Zoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest. Verachting. O huis van Juda, o huis van Israël. Zult gij, doordat ik u heil schenk, zegen worden? Vrees niet, laat uw handen sterk zijn. Ja. Dat is ook een hele bijbelsthema is dat. deren heren zegent Israël, opdat de volken daardoor gezegend worden. Ja, precies. Dat moeten we gaan erkennen. En dat doen ze dan soms wel, de mensen. In die dagen zullen tien mannen van de volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen slip van een judeese man en zeggen wij willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Mm -hmm. en zo, de wonderen van Israël voor zijn volk zullen zo duidelijk worden hè, dat de mensen automatisch met ze meegaan. Dus dat zouden we dan eigenlijk uh, elke dag in het nieuws moeten zien? Die wonderen van God? Ja. Nou, je weet zelf als nieuwsman uh, dat het nieuws ongelooflijk gemanipuleerd wordt. Absoluut. En dat het nieuws uh, in handen is van uh, niet zo erg godvrezende mensen. Mm -hmm. dus, uh, daar zou ik niet zo erg op rekenen. En wat er echt gebeurt in de wereld, en wat er echt gebeurt nu met die hele migrantenkwestie, dat moet je niet, in de, uh, moet je niet bij uh, de nos zien. We gaan verder met deze tekst. Uh, uh, vers 25 waren we bezig. Zo zegt de Heer. Hier heb je het, zo zegt de Heer. Altijd, maar zo zegt de Heer, staat het. ...indien mijn verbond aangaande de dag en de nacht de verordeningen van de hemel en de aarde, als ik die niet va heb vastgesteld, dus zolang de zon opgaat en de zon ondergaat, zolang de planeten hun baan beschrijven, zolang uh, de aarde om zijn as draait, uh, als, als dat niet meer gebeurt, dan zal ik het nakroost van Jacob en van mijn knecht David verwerpen... Mm -hmm. Enzovoort. Want, staat er aan het eind van die tekst, ik zal een keer brengen in hun lot, en mij over hen ontfermen. Ja. En dat zien we dus in deze tijd gebeuren. Die knecht David zullen we een andere keer het over hebben, hoe dat uh, allemaal uh, doorgaat. Dag en nacht, uh, die draaien nog steeds door, dus Israël is nog niet ver, ver, verworpen, en blijft gekozen, blijft gods uitverkoren uh, volk. En dan het laatste deel van de tekst wat ik net gelezen heb, en dat gaat ook uh, uh, over die verwachting, die verachting van Israël, die vervloeking. Ja. Nu is Israël een vloekwoord voor de wereld. Steeds meer. Ja. 134 of 136 staten van uh, de Verenigde Naties, die hebben de staat Palestina al erkend, Een niet bestaande staat. Mm -hmm. en, en, en de paus gaat er ook heen, die herkent ook de staat mm -hmm. Palestina. En ze erkennen een niet-bestaande niet staat van een niet-bestaand volk, ja. uh, met een niet-bestaande geschiedenis. En waarom doen ze zo gek? Ja, ik zie dat de ene kant, dat is dat de, de ene kant ervan. De andere kant zie je dus ook zodra er, zeg maar, ergens in het nieuws antisemitisme opduikt, dat er dan toch wel weer een hoop verontwaardiging over is. Ja. Wat is dat dan? Dat is het antisemitisme. En ze hebben dan een truc verzonnen. want van in plaats van het antisemitisme is daar het antizionisme gekomen. Mm -hmm. En in plaats van... Uh, dus dus wel antisemitisme, maar antizionisme, dat, dat is oké. Okay. Ja, dat, dat is voor hun zo. Ja. ja voor mij is het antizionisme antision, ja. gewoon een, een tak... ...een uitvloeisel of een, een, een ander woord voor antisemitisme. is ja, ja. dus wel antisemitisch, maar niet zionistisch. Dus zodra het over Zion gaat, zodra het over Israël zelf gaat... Dan mag, dan mag alles. Ja. Dan mag je alles zeggen. Maar zodra het over een jood gaat, over een semiet gaat, dan mag het dus niet. Ja, dat is ook wel logisch, want anders krijg je natuurlijk ook de, de moslims en allerlei andere... Ja, maar toch, toch zit daar, een, denk ik, toch wel een, een, een belangrijk gegeven in, of niet? Ik zie het gegeven niet. Ik zie gewoon heel, heel simpel, zoals ik ben natuurlijk, <laughs> ik zie gewoon heel simpel uh, die antizionisten, anti uh, dat, dat daalt ook neer op haat tegen het Joodse volk. Mm -hmm, uiteindelijk. En er, wel, liep, er liep een, een, een demonstratie van, uh, tijdens de Gaza-oorlog, de laatste Gaza-oorlog, door de Haagse Straten. Daar woont ook een Joodse vriendin van ons. Ja. En die keek, en het was anti-Israël, weg met Israël en mm -hmm. En die keek en die, die, die voelde uit die menigte fysiek, voelde ze de haat tegen de Joden, voelden ze uit die menigte opzij. Mm. Ze rende naar, naar, verder naar binnen en viel, viel bijna uitgeteld viel ze op de sofa neer op de, op de bank. Mm. Niet het, het, het, het, het is zijn Bijna tweelingbroers, autisme, en antisemitisme en antisemitisme. Ja, van de een komt is, de, de ander. Dat is, uh, kijk, zo gaan we nu. God blijft trouw aan zijn keuze. Ja. Hij kan niet anders. En dat doet hij dus ook. En dat zegt hij hier ook, <coughs> zolang de aarde draait, God zocht een beeld. Waardoor hij zekerheid van die verkiezing, die uitverkiezing, kon vastleggen... En dat doet hij dus door de zon en de maan en de sterren. En zolang die er nog zijn, zolang zal Israël mijn volk blijven. Mm -hmm. En zal mijn uitverkiezing vast zijn. En Israël bestaat nog steeds, ondanks alle vervolgingen door de eeuwen heen. Maar nou, Hoe kan het dan toch zo zijn dat um, zeg maar juist een groot deel van de kerk dat afwijst? Terwijl God zo duidelijk in zijn woord zegt, alles wat jij nu noemt. Uh, de eerste reden is natuurlijk uh, uh, die anti-Issel houding van de kerkvaders. anti-Joodse mm -hmm. houding. anti-Judaïstische houding. Nee, dat is ook eerder, we zijn niet geen antisemieten, we zijn anti-Judaïsten. tegen het Joodse geloof. Mm -hmm. hm? Dat is het eerste. Die, dat anti-Joodse gedoe is zo ingebed in het leven van de christenen... dat het moeilijk is om daarvan los te komen. Zelfs een, een groot man als Maarten Luther hè, bleek achteraf een ongelofelijke antisemiet geweest ja. te zijn. Dat hij allemaal over de joden uitgekraamd heeft. Hè, over de joden en hun leugens. Mm -hmm. Tegenwoordig zou hij dus waarschijnlijk in de gevangenis terechtkomen als hij zoiets zou zeggen. Ja. Maar al die landen die zich zo tegen Israël verzetten, het zijn bijna allemaal leugens. Dit is het laatste wapen van Satan tegen Israël. Oorlogen om het Joodse volk uit te roeien, zijn niet gelukt. Zij allemaal hebben ze verloren die Arabieren. Om het Joodse volk fysiek uit te roeien, is Hitler niet gelukt. Hij had een plan om ook de Joden uit, uh, in Israël, mm -hmm. uh, daar die daar woonden, om die uit te roeien. Want vanuit de, de Balkan trokken ze het noorden naar Israël. En vanuit uh, het Noord-Afrika-offensief. Trokken ze via Egypte. Ja, en uh, de, de, de geallieerden, <coughs> en die verloren. Ja. He, die Duitsers die wonnen, die hadden veel bekwamere generaals dan de geallieerden. Mm -hmm. En er liep een jonge korporaal, genaamd Dirk Prins, He, ik las dat in zijn autobiografie. Uit Engeland? Uit Engeland, ja, dus een, een Bijbelleraar geworden, was pas tot ja. geloof gekomen, en die zag dat het misging. Mm. En die ging bidden en die zei, heer, heer, geef ons alsjeblieft een goede generaal. Geef ons alsjeblieft een goede generaal. En toen uh, werden die geallieerden, die Engelsen, die werden, uh, kregen een andere levenleiding. Mm. En uh, ik meen dat die Montgomery heette. Mm -hmm. En toen kwam Montgomery en die heette bij Al-Alawijn, dat is bij Egypte, heeft hij de Duitsers verslagen? Ja, precies. Anders ah, was het land Israël ook ingenomen. Die was ook ingenomen en in de tang geraakt. En waren mm -hmm. daar ook gastkamers. Die Husseini, die, die imam, ja. die top uh, moslimleider, mm -hmm. die had al uh, uh, ge, laat ik zeggen, bouwtekeningen voor gastkamers, had hij al klaar ja. En, en, en, en zo werkt dat zo krachtig door. En dus, de dus, dus de kerkvaders zijn daar in, in wezen de debet aan, die hebben een standpunt ingenomen wat nog steeds, tot op de dag vandaag, forst doorvloeit in, in de huidige ja. Christen. Ja, dat komt ook, Paulus die had het al voorzien hoor, want Paulus die was natuurlijk heel scherp daarin geestelijk, hij zegt tegen hen, broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn. Mm -hmm. En, en, en die kerkleiders, die waren allemaal verschrikkelijk eigenwijs. Hm. Die, die waren de bazen. En baas worden is niet gezond voor een christen. Sorry, hoor. Nee. Ja. Die, nou, maar, maar Paulus die zegt dat heel scherp. Op, hier, Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn, in Romeinen 11 vers 25, wil ik u onkundig, niet onkundig laten van dit geheim. Ja, precies. Die, voorgaan, dus, de, de, de, de, de, ze zijn altijd eigen geweest. Ze hebben hun eigen theologie opgezet. Ja. En, en, en zelfs bij de Reformatie, de Roomse Kerk is helemaal afgedwaald van de waarheden Gods. Ja. En want, ja, de, de paus die verkleed, heeft zich helemaal verkleed als hoge priester. Nou ja, die is in ieder geval bezig met alle religies samen te voegen. Ja, die, die maakt daar de, de NWR van, de, New World, de nieuwe wereldreligie. Ja. En die. En samen met Obama zijn ze bezig om aan de nieuwe wereldorde te werken. Nou ja, er wordt, uh, ik hoor stemmen in Amerika opgaan dat uh, Obama na zijn presidentschap president van de Verenigde Naties wordt. Ja, ja, dus uh, algemeen secretaris is. Ja. Nou, w is zelfs al je ja, mensen... misschien wordt hij wel president van de Verenigde Naties. Geen algemeen secretaris, ja, goed, ik, maar... uh, ik, ik, ik, We zullen wel zien, zal ik zeggen. Nee, maar uh, er wordt natuurlijk gewerkt aan het nieuwe systeem. Kijk, dus Paulus maandt de christenen aan tot, tot bescheidenheid. Ja. He, weet je plaats, je zijn geënt op de edele olijf. Ik zal dat de laatste uitzending heel duidelijk zal ik dat naar voren brengen. Ja, en hij zegt hier ook een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Ja. En hij zegt heel duidelijk, het is voor jullie heidenen. Ja. Daarom kunnen ze nog niet geloven. De Heer Jezus in de Johannes-Evangelie staat zelfs. Hierom konden zij niet geloven. Ja. Omdat, omdat hun ogen verblind zijn en hun oren toegestopt zijn. En dat is al door de profeet Jezaja in Jezaja zegt, hmm. het staat zelfs ook al in Deuteronomium 28. Hmm. God had hem geen oren gegeven, zegt Mozes. Heeft u geen oren gegeven om te horen en ogen om te zien? Dat is die gedeeltelijke verhouding. Hmm. Al het andere, de uitverkiezing... De landbelofte, de woorden gods, wat we net ook gelezen hebben, de aanneming tot zonen, de feesten, de wetgeving, is allemaal nog bij Israël. En dan moeten we ook bij Israël zijn om dat te leren. Want eens gekozen, altijd gekozen. Eens gekozen, blijft gekozen, ja. ja. Nou, het is ook zo. En, en, een gedeeltelijke verhouding, en het is ook zo: het is gedeeltelijk in aantal. Ja. Er zijn altijd Messiaanse Joden geweest, ja. en die groeien alleen nog maar. Zeg op dit moment groeit dat alleen. En dat groeit heel hard, ja. daar kom ik nog wel op terug. Het, het tweede is uh, in de tijd. Want uiteindelijk, zegt hij hier, uiteindelijk zal heel <coughs> iets behouden worden. Ja. En dat kunnen de christenen soms nog niet hebben. Ja. Je kent dat verhaal wel. Bij, bij, bij tante Rebecca de Graaf als de jodin niet tot geloof gekomen zijn. Dan komt een, een broeder naar haar toe, een dertige broeder, die zegt, tante Rebecca... Uh, dat, dat gaat toch alleen maar, geldt dat toch op voor de, de, de joden die in Jezus geloven. Dat uh, Rebecca keek hem zuur aan, want dan kan ze zo goed. En, uh, nou, maar misschien alleen maar de joden die echt in God geloven, orthodoxe joden. Meneer, zegt ze, als hier staat dat gans Israël behouden wordt, denkt u dat God iets anders bedoelt dan heel Israël, wat hier staat? Ja, precies. Ja. En, en, en dat is ook zo. En daarom spreekt God daar zo krachtig voor. Een gedeeltelijke verharding dus in aantal, in de tijd, want er komt een tijd. En een gedeeltelijke, uh, uh, gedeeltelijke verharding in, in de waarheid. Hmm. Want de hele schrift, hun zijn de woorden gods toevertrouwd. Ja. Alleen die tragische verharding. Als ik met de Joodse kennis, waar ik nogal eens kwam in Israël... Je zegt, ook Jan, laten we nou maar niet over de Messias praten, we hebben genoeg anderen. Hij, hij, hij, hij, niet vijandig, maar gewoon vriendschappelijk. Precies. Niet, en, en, en dit is zo belangrijk. Ja, God helpt Israël. We moeten afsluiten. Ja, profetieën worden vervuld. Amen. Eh, God in oorlogen helpt, eh, allemaal, al die oorlogen hebben ze verloren. Kijk, die, door de leugenpropaganda maken de Arabieren daar overwinningen van. Mm -hmm. Met de Zesdaagse oorlog zal dat moeilijk ja. zijn. En, en, en, en nu terugkomt. En alles, alles is nog van Israël. En God komt tot zijn doel. En wij zijn daarbij ingeënt. Geënt, sorry. En wij horen ons daarna te schikken. En zullen gezegend worden. Ook voor ons Nederlandse volk. Amen. Dankjewel Jan. Alsjeblieft. Graag tot de volgende aflevering. Ja, eens gekozen. Altijd gekozen. En God verandert niet. Wij komen dat steeds weer terug als we deze afleveringen bespreken. Dat wat God eens heeft gezegd, dat hij dat ook zal volmaken. Dat hij dat af zal maken. En zo gaat het ook in uw leven. Als God u beloftes heeft gegeven, dan zal hij het volbrengen. Ook in uw leven en in mijn leven. Heel hartelijk dank voor het kijken. En graag tot een volgende aflevering van onze serie Eindtijd en Profeetie. Wij horen er gewoon bij. Net, uh, we zeggen, nou ja, de Heer die komt klaar met Israël. Natuurlijk komt die klaar met Israël, met of zonder ons, maar het liefste met ons. Want de Heer die verlangt daarna dat we daarvoor bidden, dat we onze solidariteit tonen. Dat we ook verlangend uitzien, niet alleen naar de Heer Jezus, maar ook naar de Zoon van David.